Godlewin met het NOS Journaal. De Zweedse... Ze zei daarbij dat de samenleving een enorme kracht laat zien in het verzet tegen dit geweld. Gistermiddag reed een man in op een warenhuis in het centrum. Er zijn zeker vier doden en 15 gewonden gevallen. De vermoedelijke dader is gisteravond opgepakt. Het zou gaan om een zweet van Oezbeekse afkomst, maar dat is niet bevestigd.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 Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Knopend Ridderkerk en Knopend Utrechtse Plein, 3 kilometer vielen door een spoedreparatie aan de weg. De N201 Hilversum richting Hoofddorp, tussen Wilnis en Amstelhoek Aquaduct, 3 kilometer vielen. En op de N232 Amstelveen richting Haarlem, tussen inschietterrein Schuilhoeven en Hoofddorp, 3 kilometer vielen. Tot zover de verkeer.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 En later werd hij lid van het Sitharts Gemengd Koor, waar hij zijn grote liefde Mia uit Doenrade leerde kennen. En beide werden lid van het Ker Crescendo in Doenrade. En voor een revue in de Doenrade schreef Rademaker in 1948 zijn eerste twee Limburgse liedjes. Rademaker bleek een veelzijdig muzikant en speelde veel instrumenten, waaronder de blokfuid, mondharmonica, harmonica en ook viool. En zijn favoriete instrument was echter de gitaar. En u hoort hem nu Frits geraden maken met het huiske. Wie ik nog een jungste was, zo van de zus. doe vong ik heel van alles aan en leid ik niks met rust. Zou dich aan het trummelke en pakte de keukse. Dat zachte man doet de nee, ik zet dich in het heuksje.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 Wie ik later vrije hong, ik was vol goe moot. moed. Vanome afscheid in de gang, ik weet het nog zo goed. Op eens verschien de papa, de zag toen met de vleugskie. Wat moet dat met mijn dochter nu, door in dat duister huisje? Dralalalalala. Ens, wie Petrus komt, klopt al aan de deur. Daar zet er jong, kom, doe maar in. Dus er heel goed vuur. Doe hebt toch neem eens God Daar er niks in mi beuksje. Daar vroeg ik, Petrus, zet mij maar met een engelke in een heuksje. Moest weer naar de zee. Ze vroeg mijn traal.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 in 2007 of in 2010 Bij de boord van onmeloen was altijd wat te zien. In 2007 of in 2010 Bij de boord van onmeloen was altijd wat te zien. Het sport van Oebelen is dus ontzettend oud. En in de loop der tijd is hier de drukte wat verflauwd. Hij is te dus smal voor het snelverkeer. En is nu met pensioen. En daarom kunnen wij nu hier de leukste dingen doen: verstappetje, of tikketje, of diefje met verlos. En schommelen en knikkeren, wat kan je in het bos?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 Een ouderwets lied, iets uit mijn leven. Speer eens dat lied dat ik als meisje heb gezongen. Waarop ik danste met mijn allereerste jongen.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 Af voorbij, luid met de vogels, zing met ons mee. aan ons gezang heel ons verlangen richt zich op jou Toe mooie lente verjacht de winterkou Zo vrij, Koning Winter is vergeten. Als in Holland sneeuwklokjes bloeien, de sneeuwklokjes vloeien, zingen een heen niet verliezen. De tijd van leer dat zand voert, dat zand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 Bo zijn nog mij, Anneliese Anneliese. Je weet toch, mijn liefste ben jij.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 Zie